7 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Hek en Tim Overdien. De Radio 1 Sportzomer met zometeen de winnares van de Ronde van Italië voor vrouwen. Prachtig resultaat. Maar de grote vraag blijft natuurlijk: wat betekent dat voor haar kansen straks in Londen? Dan zou Marianne Vos ook het antwoord hebben op de vraag. waarom topsporters toch zo nodig rolmodel moeten zijn. Straks een mini-documentaire hierover. Nu eerst het nieuws, het NOS-nieuws, met Mark Visser.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 De Colombiaanse schrijver Gabriel Garcia Marquez zal nooit meer een boek schrijven. De Nobelprijswinnaar leidt aan dementie. Het heeft zijn broer bekendgemaakt. De 85-jarige Garcia Marquez is een van de meest vertaalde... en best verkochte schrijvers in de geschiedenis van Latijns-Amerika. Hij dankt zijn bekendheid vooral aan de roman 100 jaar eenzaamheid. In 1982 ontving Garcia Mar Marquez de Nobelprijs voor literatuur. Volgens zijn broer is de schrijver fysiek in orde... maar laat zijn geheugen hem steeds vaker in de steek.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 In de kopgroep bleven naast Wiggins alleen Evans en Nibali over. De rit werd gewonnen door Christopher Froome, een ploegenoot van Wiggins. Froome die reed de laatste kilometers constant op kop. Van alle andere klassemensrenners konden alleen Menchoff en Taramee... de schade beperkt houden. Alle overige kanshebbers werden op flinke achterstand gereden. Bauke Mollema was de beste Nederlander. Hij kwam ruim twee minuten na Froome over de streep.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 3 over 7, goedenavond. De sporter als rolmodel. Er is veel aandacht bijvoorbeeld voor het gedrag van toppers. Jury van Gelder kan daarover meepraten. Straks in een korte documentaire. En dan loopt natuurlijk die grote ronde van Frankrijk... maar er loopt ook een andere grote ronde, althans liep En die werd weer gewonnen door Marianne Vos... met maar liefst vijf Zegens werd zij eindwinnares van de Giro. We hadden er al even aan de lijn, maar ze rijdt in een tunneltje. Bij Zwitserland denken we dus de verbinding is even weg. Maar we krijgen het er ongetwijfeld zo. Beginnen we met, top met top muziek. Jack en Tim Movedik. Ook gezellig. Zo klonk de Californiëse pop in de jaren 70. Jay Ferguson met uh, Thunder Island. We gaan praten over de Giro Donne. Want Marianne Vos heeft haar titel daar weer... ja niet weer. Heeft hem geprolongeerd. En in Bergamo werd ze vandaag in de laatste etappe. Tweede was ruimschoots voldoende voor de zegen. Vijf zegers. Marianne Vos, goedenavond. Goeie avond. Uh, dat je heel goed kan wielrennen, dat weten we wel heel lang. Heeft het je, je verbaasd dat je na je sleutelbeenbreuk en toch misschien wat trainingsaccessant dit alweer zo overtuigend kon doen? Ja, ja, ja zeker. Ik uh, ging best wel met uh, wat vraagtekens hier naartoe. Het, uh, het NK de week voor, voordien, dus twee weken terug, was al wel goed, uh, goed verlopen. Maar dat ja, is een eendagswedstrijd. En uh, ja, negen dagen is toch wat anders dan uh, Giro d'Italia is. Uh, ja, de grootste wedstrijd, de grote etappekoers voor vrouwen. Ja. En dan, uh, ja, dan is het wel uh, kort als je vier weken na je, of vijf weken na een sleutelbeinbreuk daar uh, aan de start staat. Dus dat heeft me zeker verbaasd. En je, je inspanning, negen dagen op zo'n hoog niveau uh, rijden, maakt dat alleen maar sterker, zeg maar, uh, richting die Olympische Spelen die nu echt om de hoek aan het komen zijn? Of, of, of is er, was dat je laatste grote inspanning? Hoe ligt dat in jouw schema? Nou ja, het was wel inderdaad uh, juist het hierdoor in de planning om uh, als, als ultieme voorbereiding om nog wel één keer echt heel diep te gaan en daar dan uh, van te herstellen. En die vorm dan mee te nemen naar Londen. Dus dat was uh, wel op de planning. Maar het gevaar bij een etappekoers als je echt voor het klassement rijdt is wel dat je, dat je jezelf uh, uitput. Nou en dat, uh, dat probeer ik, heb ik geprobeerd... Uh, Zoveel mogelijk uh, niet te doen, dus wel afgezien, maar uh, ook nog wel redelijk fris eruit te komen. En wat dat betreft was de extra rust van tevoren misschien uh, nog niet zo slecht. En uh, ja, dat moet ik nu uh, door kunnen bouwen richting de Olympische Spelen. Um, eerst even, um, iedereen wist natuurlijk al dat jij de te kloppen persoon zeg maar, bent daar, maar uh, heb je het niet nu wel heel erg duidelijk gemaakt van iedereen, of denk je dat wisten ze toch al? Nou ja goed, nou vorig jaar uh, vorig jaar vond ik vijf uur stappen ook en eh uh ja goed, toen, euh, toen, toen verbaas ik mezelf daar ook wel ontzettend mee. Maar euh, ik denk wel dat, dat mensen wisten dat ik hard kon fietsen. Dus dat de concurrentie dat ook wel wist. Dat uh, hoefden ze niet uh, in de voor te rijden. Dat mochten ze wel weten. Je zei net, misschien heeft die rust daarvoor me nog wel goed gedaan. Wordt dat ook de grootste kunst nu in de laatste maand richting Londen, zeg maar. Om die verhouding tussen wat je nog wil doen, maar wat je vooral ook af en toe misschien niet moet doen. Om die verhouding zo goed mogelijk te krijgen. Ja, dat is altijd de kunst, hè vorm bereiken en vorm behouden. Dat is, uh, dat is eigenlijk de kunst van, uh, van, de, ja, van de topsport en uh, ja, dat is altijd uh, lastig. Je weet natuurlijk wel ongeveer wat je moet doen, maar uh, vorm is iets ongrijpbaars. Maar ik ben wel uh, verbeterd gedurende deze Giro en dat is wel een heel mooi gevoel. En uh, met, ja, met, met dat uh, gevoel ga ik nu ook richting Londen en... Uh, nou ja, nu eerst even goed uitrusten van deze Giro. Dan nog wat... Uh, we gaan nog uh, met de Olympische selectie naar de Tour de Limousin over uh, twee weken. Over anderhalve week. Dan hebben we de laatste vierdaagse. En vanuit daar trekken we naar Londen. En daar rij je puur om te rijden? Uh, wat? jij rijdt altijd om te winnen, hè? Moet je de Tour de Limousin ook winnen? Nee hoor, moet helemaal niks. Je maar moet... zeker, niet, uh, <laughs> nee, zeker niet in de op naar de Spelen. Dat is met de Olympische selectie en daar gaan we... Wel om de, om de puntjes op die te zetten en om gewoon gez, uh, gezamenlijk uh, die laatste voorbereiding te doen. Maar daar is winst uh, zeker niet uh, belangrijk. Ik ga je danken voordat je ons uh, onderweg terug op weg naar huis te woord wilde staan. En uh, wens je uiteraard heel veel succes in je laatste voorbereidingen richting de Olympische Spelen. Maar Jan Vos, dank je wel. Bedankt. Wat een mooie opmerking. Je moet helemaal niks. Volgens mij bedoelde Marianne Vos daar iets heel anders mee. Die gaat gewoon daar voor, dat, uh, voor die overwinning op zo'n stiekem, stiekem rijden, ja. uh, Je moet helemaal niks. Nou, dat moesten de renners in toe de, de vandaag wel. De eerste berg op aan de finish. Zes kilometer klimmen, een heel verenigde klim. En wat bleek? Bradley Wiggins en Cadel Evans. Die, uh, die, die naderden de finish te, uh, samen. Froome uh, mocht de etappe winnen. Maar het was duidelijk. Het gaat tussen Wiggins en Evans de komende uh, dagen, de komende weken. En dat belooft dus wat voor de rest van de etappes. Verslaggever Jeroen Wielaert sprak bij de finish, onder meer met John Le Lange. En dat is de ploegvrij leider van de BMC-ploeg, de ploeg van Cadel Evans. John Le Lange, in goed Nederlands, noemen ze dit bijna een gelijk spel. Ja, ja, bijna. bijna maar het was, uh, dat was mooi. Dat was mooi om te zien. En, uh, dat geeft een, een goed idee waar we zijn met de ploeg. En, uh, en uh, wat kan nog uh, gebeuren in, in de volgende twee weken. Het is Cadel Bradley. Duidelijk, vandaag, ze geven geen mee toe. Vlak bij elkaar komen ze binnen. Ja, dat zal, uh, dat zal een, een lange tour zijn voor die twee. Maar uh, het is mooi. Het is mooi om zo te zien. Het is mooi om te zien dat, uh, dat we hebben veel, uh, veel favorieten die daar zijn. En, uh, nee, nee, maar ik denk dat het een heel mooie tour zal zijn. En niet alleen maar tussen Bradley en, en Cadell ook met anderen. We moeten altijd oppassen. Je leidt het een beetje af, maar iedereen kijkt naar die twee natuurlijk. Ja, maar het is geen tennismatch. Het is, het is meer dan dat. Het is geen match uh, één tegen één. Het is, en er zijn uh, nog twee die... weken te gaan. Ja, en er kan veel gebeuren. Ontsnappingen en zoveel. Dus uh, we moeten uh, rustig blijven. Wat voor idee geeft deze ritje desondanks over de Australiër? Het uh, idee dat we zijn klaar met Cadel, met de ganze ploeg. Dat de, de ploeg heeft de, de werk gemaakt dat we hadden gevraagd. TJ heeft zich gesacrificeerd ook met de, de witte trui om met Cadel te, te werken. Dus... Uh, ja, de ploeg, de ploeg is klaar voor. Een aanval was geen opzet? Er oh, zat er ook niet in? Misschien niet. Hier, hier was niet de, de perfecte klim om, om aan te vallen, ook die approach. Het was belangrijk om, om rustig te blijven. En niet te verliezen? Ja, geen tijd verliezen, dat is heel belangrijk. We zullen wel zien. Step by step. Geen tijd winnen ook? Oh, tijd winnen. We hebben nog twee weken daarvoor. Dat komt later. Ik hoop het. <laughs> Servas Knaven die beleeft dat allemaal van verre afstand. Komt binnen in de tweede wagen als Bradley Wiggins zo langzamerhand naar het podium gaat. Ja, ja, ja, ja. Nee, dat, is, uh, dat is het leven, hè? maar uh, we hebben wel mee kunnen genieten via de radio. Hoe voelde dat? Ja, super. Ja, super mooi. Ik bedoel, ja, ik ben toch altijd. Uh... Ja, je werkt hier naartoe met de ploeg. En uh, ja, dan is het natuurlijk altijd afwachten of dat het uiteindelijk gaat lukken wat, uh, wat de plannen zijn. Duidelijk teamwork. Ja, ja, ja wat, wat ik gehoord heb ook, is dat ze echt uh, als ploeg heel sterk gereden hebben. Aan het begin van de klim. En uh, ja, heel lang nog met, uh, met drieën mee waren. Zegen ook binnen. Ook super. En ja, heel mooi voor Vroem. Ik bedoel, het uh, ja, heeft, uh, heeft toch niet alles meegezeten. Vorig jaar uh, tweede in de Vuelta en nou een tourrit winnen de eerste ber aankomst berg op. Ik denk dat dat uh, super, super mooi voor hem is. John Le Lange had een hele goeie. Over twee weken weten we meer. Ja, de tour duurt nog twee weken. En dit is pas de eerste keer uh, ja, dat het uh, berg op aankomst is. En er, er komen nog meer bergen. En, uh, maar dit is al een goed begin in ieder geval. Er is geen verschil gemaakt. Te... Evans heeft ook geen seconde goed gemaakt... Nee, nee, de afstand blijft hetzelfde, klein. De afstand Met de tijdrit, tijdrit ja. van maandag nog te gaan. Ja, nee, de tijdritten zullen, ja, het zal ook, uh, ook heel belangrijk worden en uh, dat, ja, dan weten we natuurlijk meer. Er is in ieder geval geen twijfel mogelijk over de vorm, zowel van Bradley als van Cadel Evans. Dat is waar, dat is waar. En, uh, we hadden al gezien dat Cadel uh, alsmaar beter werd uh, tijdens de Dauphiné al. En uh, ja, Cadel moet je altijd rekening houden. Daar is hij dan zelf tussen de hekken voor alle journalisten, Bradley Wiggins. Hij moet van de Belfier de mooie meisjes gehouden hebben. Bradley, did you love them, de the de the Beautiful Girls? ask another question? Leuk vraagje, maar het belangrijkste voor hem, behalve dat er geen verschil is gemaakt tussen hem en Evans, is toch dat anderen zijn afgevallen. Het veld is uitgedund door de belvier. Yeah, I mean, yeah, but again, you know, a lot of the guys, a lot of guys uh, have lost a lot in this tour now. So, although although although there wasn't any huge time gaps amongst the big leaders, um there certainly race has, has lost for a lot of people, so. Radio Eng Sportzomer Docs verhalen vanaf de zijlijn. Ideale topsporter is niet alleen een afgetrainde atleet... maar ook een evenwichtig mens die nooit bezwijkt... voor de verlokkingen des levens. Hij of zij is een rolmodel waar iedereen graag een voorbeeld aan zal nemen. Verslaggever Gerrit Kalsbeek vraagt zich af waarom. Het gaat toch om de prestaties van het sporttalent... en niet of hij overspel pleegt of niet, of kinderen slaat? Neem Jurie van Gelder, Lord of the Rings. Hij hing hoog in de taal, maar is vervolgens diep gevallen... vanwege een verboden snufje cocaïne. Welke muzikant, kunstenaar, artiest of acteur... zou ermee weg zijn gekomen? De meeste kantoorklerken, idelito. Maar topsporters, nee, die worden met een sokkel geboren. Nou, is dat recht of is dat krom? Kom Naomi. Niet zo slap, man, met je benen recht, kijken, Je kijkt naar elkaar als je geweest bent en je zegt recht of krom. Ja, je kijkt naar de volgende, het is ja, en je zegt recht of krom. Nee, een beetje niet, het is gewoon recht of krom, zeg je. Een beetje de, de, is niet de opdracht. Recht of krom. Is dat je honk? Ja. Flikvlakzaal. Ja. Ja, noem maar eens aan we hebben alles. Ben je gevat met je hand of, zo, of uh... Ja, verkeerd opgevangen. Een, een, een middelhandsbeetje. Ah. Ja, dat is wel voor-de-kaart. Maar ja, het is, het is wel. Uh... gips. Hè? Ja. In Baalwijk is hij geboren. Jurie van Gelder is zijn naam. Jurie van Gelder begint op vijfjarige leeftijd met turnen. De kleine man uit Waalwijk blijkt een gave te hebben voor het onderdeel ringen. Deze sportman in hart en nier... Wij trainen normaal gesproken. hier. Ja. was je hier al geweest? Nee, nooit. Jeetje, wat een... Uh, wat een omgeving. Ja. Nou goed, dit, is, dit is mijn thuis-honkie, uh, uh, zeg maar. de ringen die liggen naar plat. Van Gelder. Sinds die tijd reigt hij de overwinningen aan elkaar. Zijn grootste succes is het behalen van de wereldtitel in 2005 in het Australische Melbourne. Yuri Van Gelder! Maar de carrière van Van Gelder kent ook diepe dalen. In 2006 breekt Van Gelder met zijn trainer Remy Lens. Later dat jaar verklaart Lens dat Van Gelder genotsmiddelen gebruikt... en dat hij de bond daarvan op de hoogte heeft gebracht. Ik ben Paul Verweel. Ja, ik ben opgeleid als antropoloog. En dat betekent dat als je in die wereld van de sport binnenkomt... dat je altijd een wat andere blik kijkt. Namelijk, wat is de betekenis van en voor mensen ervan. En iets minder van hoe bestuurders het zo in de greep kunnen krijgen... dat het zo gaat lopen als zij graag zouden willen dat het loopt. Waarom moet een topsporter een rolmodel zijn? Nou, dat is, is, is leuk dat je dat zegt. Omdat Lorbach, dat is een, een basketballer geweest, een hele lange man... heeft al eens gezegd... Van, voor topsporter heb je niet alleen goede eigenschappen nodig. je hebt ook slechte voor nodig. Die slechte worden nooit uitvergroot, terwijl ze wel nodig zou kunnen hebben. He, dus dat rolmodel, ja, en, en welke kant dan op? He? Want het zijn topsporters, dan gaat het altijd overwinnen. Is, is het rolmodel dat we altijd moeten winnen in het leven om gelukkig te zijn? Lijkt mij niet. He, gelukkig zijn met jezelf lijkt me wel belangrijker. Geen brons of zilver Recht of Maar goud nou, uh, ja, ik ben uh, Joeri van Gelder. Uh, we zijn in, uh, in Den Bosch uh, bij mijn uh, trainingslocatie Vlekvlak. Ik bewonder je <tus> om je tors. Mooi lichaam, goed gespierd. Ik bewonder je om wat je kan aan die ringen, want nou, ik, ik heb echt nooit iets van gekund, ik viel er altijd gelijk uit. Maar eigenlijk interesseer ik me weinig voor wat je erbuiten doet. Vind je dat erg? Nee, nee, dat vind ik, uh, vind ik niet erg. Kijk, sport is, is, is mijn, uh, mijn lust en mijn leven. En uh, laat zeggen, het, het, het merendeel van het leventje wat ik tot nu toe heb gehad, speelt zich af in, in de sportzaal. Dus nee, ik vind het prima zo. Maar toch weet ik dingen van jou, buiten je sportcarrière om. Ja, ja goed, er zijn, er zijn in het verleden wel, wel meer dingetjes allemaal de wereld ingeslingerd. En ja, goed, kijk, als je sporter bent en je ligt een beetje onder een vergrootglas, dan, ja, dan, dan komen er ook wel eens andere dingetjes naar buiten. Ja. De uit Waalwijk afkomstige Jury van Gelder is betrapt op cocaïne. Dat maakte de atleet maandagmiddag zelf bekend op sportcomplex Papendal. Ik heb stomme dingen gedaan. Daar moet ik nu gewoon de gevolgen van accepteren. Van Gelder wordt voor een jaar geschorst en verliest zijn baan bij Defensie. Recht op krom. Ik heb ook eens een lijntje kook genomen en, en eigenlijk een heleboel mensen in mijn omgeving. Wat zou het andere mensen aangaan wat je in je vrije tijd doet? Nou ja, kijk, ik heb veel horen zeggen wat privé is, is privé. Maar nou goed, kijk, als sporter inderdaad ben je een rolmodel. En uh, ja, moet je gewoon ja, je aan de regels houden om het zomaar te zeggen. En ja, kijk, het is menselijk dat iedereen wel eens een keer een, een misstapje maakt. Of iets doet wat niet, uh, wat niet mag. Ik zeg maar zo, als je er maar van leert, dan is het goed. En, maar goed, als sporter uh, ja, lig je toch onder vergrootglas. En uh, ben je inderdaad een rolmodel. En is het iets wat je met plezier aanvaardt? Of is het ook van, ja, het hoort erbij, maar net zo lief niet? Nou ja, jawel. Oh, kijk, ik sta ergens voor. Ik behoeven mijn sport op het hoogste niveau. Daar heb ik plezier in. Dat wordt gewaardeerd. Sport is toch iets wat mensen samenbrengt. Waar kinderen naar kijken. Ja, het liefst van, van, van jongs af aan. Ja, dan moet je gewoon een soort van voorbeeldfunctie wel zijn. Waarom en, moet dat? Nou ja, ik, ik, ik vind, laten we zeggen, als je als sporter uh, succes hebt en uh, dat uitdraagt... en je doet wedstrijden voor je land, voor Nederland... En, ja, dan vind ik dat je ook wel uh, de juiste positie moet uh, bewandelen. Ik ben uh, Lieke Le Buwalda, wethouder met onder andere Sport in Portefeuille. In Heerenveen Sportstad. De Nederlander houdt van sport. Dat die topsporter presteert... Dat heeft een voorbeeldfunctie voor nou ja, zeg maar iedereen. En de topsporters hebben dat leven. Je verdient te weinig aan. Je wordt totaal gecontroleerd. Het is een soort modelburger, ja, topsporter. Maar, dat zijn mijn zin niet allemaal uitwassen. Kijk nee, uh, met de praktijk, dat zijn geen uitwassen. Je moet drie maanden vooruit werken en elke dag opgeven waar je bent. Dat, dat, dat is soms best lastig, maar goed, dat, dat hoort erbij en uh, ja, je moet het maar gewoon accepteren en doen. Ja. Kijk naar alle organisaties om je heen en dat is toevallig mijn vak. Het gaat over toename van controle. Het gaat over gebrek aan vertrouwen. En, en wij investeren liever, zeg ik altijd, 25 eurocent in controle... ...dan die 10 cent die we misschien verspelen omdat er iets toevallig niet goed gaat. Dat komt ook omdat de sport en commercie... Zoveel, ja, daar, ...daar vinden die uitwassen echt plaats. Waarom moeten andere kinderen geïnspireerd worden om, om ook zo'n rotleven te hebben? Ze, ze moeten niet, maar het is wel een, een, een, een voorbeeldfunctie. Maar een topsporter, ja, die staat in de etalage. En dat geldt ook voor een politicus. Als een politicus een scheve schaatsrijd, wordt hij er ook op afgerekend. Ja, maar lekker. kijk, een politicus, als hij zijn vrouw bedriegt... dan zal hij misschien ook niet eerlijk zijn tegenover nee. de te kiezers. Nee. Kijk, als je verdovende middelen gebruikt, ja, is net zo goed. Het hoort niet bij de moraal van een, van een, van een sporter. Je gaat ook niet uh, staan te roken. Dat doe je dus niet. Dus uh, degene die jou sponsoren, de bond die achter jou staat... die legt jou wel bepaalde normen op. En daar heb je je wel aan te houden. Lijkt mij. Daarbij dien je ook als, als voorbeeld, nou ja, dat wij onszelf ook toch wat als normen hebben opgelegd. Nou gaan al die kleine jongens, die gaan later ook niet overspelen of drugs gebruiken? Nee. Of, uh, is dan de hoop denk ik. Ja, dat is de hoop, ja. Ja. Je bril op. Hoe kan je dan? Soms, soms heb je het idee dat, je het recht, hè, dat het recht is dat het toch krom is, hè? Kom op, Naomi, mogen we nog recht, toch? Huh? Wat, nee? Tegenwoordig is het idee van uh, topsport en dan gaan meer mensen bewegen. Nou, is alleen het nut dat ze bewegen? Zou het ook goed zijn dat ze goed boek lezen, bijvoorbeeld? Hè? Het gaat in mijn ogen niet om bewegen, het gaat om ontwikkelen. Mensen willen zich ontwikkelen. Hè, en liefst niet op een voorgeschreven manier. Nou, geef mensen daartoe de ruimte. Hè, en dan hoef je al die voorbeelden niet te zien. Maarten van Bottenburg, dat is mijn collega hoogleraar die echt sportontwikkeling uh, uh, bestudeert... die heeft al eens uitgerekend dat het art-en-case-effect helemaal niet bestaat. Dus Het is helemaal niet zo dat als wij medailles halen in bepaalde sport... dat veel meer mensen gaan sporten. Maar die mythe, daar houden wij zo ontzettend van... dat ook al weet je dat niet waar is, dat is een heel kortzondig effect. Dat is ook met het zwemmen zo gebeurd... Het is niet dat de groei van het voetbal, die er nog altijd is... is niet sinds 88 omdat we een keer een Europese kampioen waren. Dat, dat heeft met, met, met heel andere dingen te maken. Roep maar wat, he, iemand. Roep maar gewoon. Luid en duidelijk. Maakt niet uit wie wat roept, hè. Kijk maar gewoon. Recht of krom. Jodie van Gelder Nou ja, goed, kijk als ik uh, over mezelf praat uh, Kijk, ik ben uh, van jongs af aan van kleins af aan uh, avontuurlijk uh, ingezet en wil altijd in principe voorop staan en nieuwe dingen proberen en een beetje, ja, een beetje experimenteren en, en ook, laten zeggen, als je ergens een vastbijt uh, niet meer loslaten, dat is buiten de zaal kan dat een slechte eigenschap zijn maar ja, laten zeggen, dat is binnen de zaal weer een goede eigenschap, dus wat buiten de sportzaal slecht kan zijn is uh, in de sportzaal kan dat goed uitpakken, en andersom in principe ook. Chad, thanks. Tiger Woods continues to dominate headlines. We are continuing to follow more breaking news this morning, this time out of Florida, from the home of Tiger Woods. We were hearing reports this morning that there was a blonde woman. No word for sure who this woman is, but we'll continue to follow this breaking news. Tiger also carried on a relationship with several other women. Hey, it's, uh, it's Tiger. I need you to do me a huge favor. Um, can you please please uh... Take your name off your phone, my wife, onto my phone. And uh, maybe call me. Bijvoorbeeld Tiger Woods, die had ook veel testosteron en die, die ging met allerlei vrouwen. Ja, ik denk dan nou en? Ja, ja dat vind ik ook. En nou, in, in sommige dingen uh, denk ik ook van, ja, jongens, waar, uh, waar kijken we allemaal naar? En, uh, kijken. er zijn best wel wat dingen gebeurd op heel breed vlak in heel de wereld. Dus ja, dan, eh, dan is dat allemaal niet zo goed te, te vergelijken. Maar af en toe dan heb ik ook van jongens, eh, waar we je eigen mee, weet je wel. Dus dat, dat heb ik eh, af en toe wel eens als ik kijk naar, nou ja, goed, zo'n zo Tiger Woods dan bijvoorbeeld ook. Kijk, het is niet, eh, de media die ligt het allemaal weer zo heel eh, groot uit natuurlijk. En soms is dat wel zonde, maar ja, je moet gewoon eh, in de pas lopen. Een kleine man, aan grote ringen, voor wij en zijn vaderland. Oké, okay. wie is het niet gelukt om zijn benen recht te hebben? Prachtig hè, vader Abraham. Tot slot nog even bij de sporter als rolmodel. U hoorde een reportage van Gerrit Kalsbeek. Jury van Gelder speelde daar een belangrijke rol in. We gaan naar de klok van half acht. En zometeen aandacht voor boeken. Dat ook uh, hoort bij de Sport Zomer. Wekelijks vanuit Studio de Smet in Amsterdam. Zomerboeken met Wim Brands En de vraag, Wim, is natuurlijk wie heb je te gast vanavond? Ik zal dadelijk zeggen wie ik uh, te gast heb. Eerst even iets over het uh, boek dat ik ga doen. Ik zal iets over de inhoud vertellen. Hier komt hij. Ron van Dijk is getrouwd. Heeft twee kinderen en een zwak voor grootschalige evenementen. Hij noemt zichzelf een geboren organisator. Hij was tot twee keer toe ceremoniemeester bij een bruiloft. Nu is Ron van Dijk toe aan zijn meeste proef: de organisatie van de Olympische Spelen in Nederland en België. Dat is kort gezegd de inhoud van. De man die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde. En dat is een roman van Erik Jan Harmens, die overigens ook dichter is en nog belangrijker. Die uh, heel veel weet over hoe je dingen moet organiseren en vooral over hoe je ze niet moet organiseren. En dat is zeker in het geval van de Olympische Spelen heel interessant. Want nu is al bekend dat, uh, dat er een enorme schuld is uh, ontstaan. De grootste sinds 16 jaar, doordat ze bijvoorbeeld particuliere investeringen helemaal niet goed hebben ingeschat. Nou, en het grappige is dat in deze roman van Erik-Jan Harmens staat dat eigenlijk allemaal al aangekondigd. Dit is ook nog eens een keer een heel hilarisch boek. En het kan. De man die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde. Nu is Erik-Jan ook nog dichter, dus we gaan dadelijk naar het nieuws. Ook nog even heel kort stilstaan bij de dood van Gerrit Komrij. Maar nu eerst het nieuws met... Mark Visser. De nieuwe Egyptische president Morsi zou voor zijn eerste officiële buitenlandse reis op bezoek gaan bij de Saoedische koning Abdullah. Ook zal Morsi kort een bedevaart maken naar Mekka. Volgens de Saudische ambassadeur in Cairo is het bezoek gepland om elkaar beter te leren kennen. En verder wil Abdullah met Morsi praten over het aanhalen van de economische banden. Morsi, de eerste democratisch gekozen president van Egypte... heeft ook een uitnodiging gekregen van de Iraanse president Ahmadinejad. Het is nog niet bekend of hij daarop ingaat. De Colombiaanse schrijver Gabriel Garcia Marquez zal nooit meer een boek kunnen schrijven. De Nobelprijswinnaar leidt aan dementie, dat heeft zijn broer bekendgemaakt. De 85-jarige Garcia Marquez is een van de meest vertaalde en best verkochte schrijvers in de geschiedenis van Latijns-Amerika. En dank zijn bekendheid vooral aan de roman 100 jaar eenzaamheid. En het Libanese leger is in staat van paraatheid... na een artilleriebeschieting vanuit het buurland Syrië... waarbij in Libanon drie vrouwen werden gedood. Er zijn zeven gewonden. Doden vielen in het Libanese dorp Hissa in het noorden van het land. Het Syrische leger beschoot opstandelingen in het grensgebied. Zo'n twintig granaten die kwamen twintig kilometer over de grens terecht. Libanezen zijn bang dat de onrust in Syrië overslaat naar Libanon. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. De Radio 1 Boekenzomer. Hier is Wim Brands. Ja, tot acht uur en de gast vanavond Erik-Jan Harmens. Erik-Jan schreef de man die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde. En dat is een hilarische roman over Ron van Dijk, ceremoniemeester bij een bruiloft. Was hij tot twee keer toe en dan haalt Ron het in zijn hoofd om de Olympische Spelen in zijn eentje te gaan organiseren. Een roman die bigger, groter dan het leven zelf is, bigger than life. Maar tegelijkertijd ook weer heel realistisch. En daar zal ik het dadelijk met je over hebben, Erik-Jan. Je bent in het dagelijks leven werkzaam bij een bureau voor strategische communicatie. Uh, dat betekent waarschijnlijk ook dat je soms uh, de verkeerde kant op gaat, of niet? Ik. Of de mensen te, die je staat tegen. Nee. Ja. nee, dat betekent eigenlijk niks anders dan dat we, uh, het bureauwerk werkt voor ondernemingen... Uh, werkzaam is vaak, vaak beursgenoteerde ondernemingen. En daarbij helpt bij uh, hoe onderscheid je je als onderneming ten opzichte van de anderen. Wat, wat veel ondernemingen willen bijvoorbeeld is uh, authentiek zijn. Hey. Ja. Dat is iets waar ik uh, bij kan helpen om, om voorbij het mumbo jumbo te geraken. Dus voorbij de kletspraat te geraken en echt authentiek te zijn. Teg tegelijkertijd moet je als onderneming ook winstgevend zijn. Dus je moet een balans vinden tussen authenticiteit en winstgevendheid. Nou, dat is een heel interessante materie. Nou, en dan gaan we dadelijk nog de Olympische Spelen bij toveren ook. Maar eerst, want je bent ook, je bent ook dichter. En uh, gisteren overleed Gerrit Komrij. Vannacht, uh, Afgelopen nacht heb ik uh, op Radio 1 samen met uh, Max Pam... de top 45 van, uh, van Max Pam gedaan. Ik heb toen ook uitgebreid stilgestaan bij de dood van Gerrit Komrij. Dat is overigens allemaal terug te luisteren uh, via de site van, uh, van Radio 1. Maar aangezien jij ook dichter bent, Erik-Jan... leek het me mooi als jij een gedicht van Gerrit Komrij zou willen voorlezen. En het mooie is, Komrij, nou, hij was vertaler, hij heeft romans geschreven... Maar hij was toch ook vooral die bloemlezer. De man die die Nederlandse poëzie al die eeuwen in een aantal klooken delen nog eens even bij elkaar bracht. Mm -hmm. En ook weer aan de man bracht op onnavolgbare wijze. En wat dan weer tekenend voor hem was. Hij was zelf ook een goede dichter. Maar hij heeft zichzelf maar één gedicht toebedeeld in die bloemlezing. Van de 19e en 20e eeuw was dat. Ja. En dat is ook wel weer een heel mooi gedicht. En dat is De Dichter van Gerrit Komrij. Zou jij dat willen voorlezen? Ja, tuurlijk. Toen het letterkundig tijdschrift hem een briefje toedeed komen... waarin stond... Meneer, uw versen waren lang niet slecht. We zullen er eerdaags een paar van plaatsen. Zwol zijn borst tot slagschiphoogte. Heel zijn leven werd nu anders. Hij ging doen alsof hij grote mensen hoogst persoonlijk kende. Hij zei stad wanneer jij blad zei. Hij zei held... Wanneer jij spelt, zei hij. Zei ach, wanneer jij dag, zei. En daarvan wilde hij leven. Prachtig gedicht. En het mooie is dat deze dichter, zoals geportretteerd door Gerrit Komrij, is ook een beetje jouw Ron van Dijk die in zijn eentje de Olympische Spelen wil organiseren. Ja, dat schiet me nu te binnen terwijl je het voorleest. Denk ik. Ja, er zijn overeenkomsten. Leg eens uit. Waarom wilde jij een boek maken over een man die in zijn eentje die spelen wil gaan organiseren? Nou, het begon eigenlijk bij uh, uh, dat ik naar de Olympische Spelen en ook wel naar het Songfestival keek. Maar dat is al toen ik een jaar of twintig was of zo. Ik ben nu 42 bijna maar. En dat ik daarna keek en dat ik dacht van tjonge, wat een organisatie moet dat zijn? Om al die atleten uh, onder te brengen en om al die faciliteit aan te leggen. En onmiddellijk had ik een soort rare kronkel in mijn brein. Ook die, die, die, de mogelijkheid opwierp dat je dat dan alleen zou moeten doen. En hoe moeilijk dat zou zijn. In het begin gaat het nog wel, want dan ben je bezig met subsidies aanvragen. En, en dat, maar op een gegeven moment kom je natuurlijk op een soort punt... waarop dat lastig gaat worden, omdat je niet overal tegelijk kan zijn. En langzamerhand, uh, want ik ben toen productieleider geworden... bij theatergroepen, onder andere bij Johan Simons en Paul Koek. Die hadden een theatergroep, uh, theatergroep Hollandia... En daar was ik, uh, deed ik dan productie en uh, daar deed ik wel heel erg mijn best voor. Ik probeerde dat zo goed mogelijk te doen, uh, maar ik merkte al vrij rap dat ik daar vrij slecht in was. Uh, dus ik, ik ben een slechte organisator. Uh, en de stress die dat opleverde heeft zeker geholpen bij het. Uh, bij het uh, dat alleen Olympische Spelen organiseren werd zo'n metafoor voor, ja. voor het niet aankunnen van, van een verantwoordelijkheid. En van een Excel-sheet hebben met allemaal berekeningen... over waar iedereen op welk moment moet zijn. Maar als iemand dan loopt te kloten, is hij er niet. Dus dan klopt het op je Excel-sheet wel, maar in realiteit niet. Nou, die dubbelheid, die wilde ik wel uh, in, in een roman terugbrengen. Zo begon het langzaam gedurende de jaren steeds verder te kloppen. Uh, zeker toen ik daarna in het bedrijfsleven tegenkwam bij Toeval... via een uitzendbureau. en nou, Langzamerhand ben ik toen uh, de, daarin op directieniveau terechtgekomen. En toen kwam het helemaal uh, terug, omdat je daarin met mensen, veel CEO's en CFO's gaat spreken die dus grote ondernemingen moeten leiden. Maar tegelijkertijd kwetsbaar zijn en ook op een persoonlijk niveau zich tot je gaan verhouden. En ja, dan begon het plaatje steeds meer te kloppen. Dus de roman die moest dit jaar wel dan gaan uitkomen uiteindelijk. Nou is het aardige dat jij zegt, want laat even. Je, je, je, je doet een strategische communicatie, je, je helpt bedrijven. He, met, met hoe ze zich moeten positioneren, zoals dat dan heet. Maar daarvoor zeg je, ja, ik ben ooit organisator geweest. En dat kun je dus helemaal niet. Nee. Wat maakte jou ongeschikt, bijvoorbeeld? Wat kon jij niet? Ik, euh, ik kan dingen gewoon niet loslaten. Kijk, de, de, de mensen die ik ken die goed kunnen produceren... dat zijn een beetje botte boeren, man-vrouw, zeg maar. Maar dat zijn die, die, die, die, die dreunen overal doorheen. En dat moet ook wel, want ze hebben te maken met... Bijvoorbeeld met, uh, met acteurs en met regisseurs. Uh, met, met alle gevoeligheden en alle ego's en al dat soort dingen. Maar ze hebben ook te maken met technici en showers en roadies. En ze hebben ook te maken met overheden en brandweercommandanten... die komen kijken of het doek wel geïmpregneerd is. Dus weet ik. Ja, ik kan het helemaal niet aan, want ik, voor mij is dat allemaal even groot... en allemaal even belangrijk en ik wil het ook allemaal goed doen. En wat ging er dan bij jou bijvoorbeeld mis? Dan werd er bijvoorbeeld, stel je me voor, nou Harmens, we moeten vanmiddag gewoon tien vaten hebben. We hebben tien olifanten nodig en we hebben dertig broodjes nodig. Ja, ja wat bij mij bijvoorbeeld gebeurde is dat we in de oude Bruinswilfabriek in dan een heel groot toneelstuk wilden maken. En dat ik geloof dat Paul Koek het was, die zei van, dan, dan komt een heel groot vuur en zo. En dat op een gegeven moment, nou, ik geloof twee dagen van tevoren, ging ik eens in het belendende pand kijken. En daar lag voor 2 miljard aan cacao. Uh, <lacht> Best handig als je dan de gemeente is, gaat bellen, gaat zeggen van... ...vinden jullie dit eigenlijk wel oké? Okay? Ja. ja, dat was een typisch voorbeeld van uh, niet uh, het hele plaatje overzien. Maar dat is het aardig. Als je nu bijvoorbeeld... Hè, dit, dit, dit, ...dit gebeurt dan. Ja. En bij die grote sportevenementen moet dit toch ook doorlopend aan, aan, aan de gang zijn? Ja, ja natuurlijk. Ja. Dat er ook... Dat er ook dat er, dat er... En wat en is, het, is, bij de voetbalwedstrijden zie je dat natuurlijk toch ook. Dat een uh, hele klunger, Dat is, Bijvoorbeeld een hoekvlag. Uh, er valt een, een bal tegenaan die hoekvlag breekt dan. En dan is er nergens een nieuwe hoekvlag. Dat heb ik wel eens gezien. Dan staat iedereen helemaal in paniek. En gaan ze Met een soort veter gingen ze toen die hoekvlag. Maar dat is gewoon een Champions League-wedstrijd. Er <lacht> ja, is geen nieuwe hoekvlag. Dat is geweldig. En wat is daar dan misgegaan? Want, dat ja, lijkt natuurlijk, want je kunt ook zeggen: ja, kom op, hoekvlag. Ja, wie, wie je maakt hebt er een term voor, je hebt overal termen voor in, in de wereld van zakelijke uh, communicatie. Hè? Dat, dat, dat heet een if-then scenario. Dus, if, puntje, puntje, puntje, dan. Dus ja. als dit gebeurt, dan dit. Dus daar had moeten staan in dat scenario denken: als de hoekvlag, als de hoekvlag wordt door, door midden geschoten, dan ligt de reservehoekvlag daar en daar en daar. Ja. En dat zijn dus allemaal scenario's. En die, die worden dan in draaiboeken verwerkt. En die draaiboeken worden geoefend. Hè, als je dus goed organiseert. Waarin toeval wordt uitgesloten. En waarin alles, nou ja, dat is daar dus, hebben ze daar niet aan gedacht. Aan die mogelijkheid is niet gedacht. Maar zou dat dan ook, die hoekvlag vind ik een mooi voorbeeld. Je kijkt naar zo'n wedstrijd, hoekvlag in tweeën. Niemand die die hoekvlag eventjes. En, maar dan is de kans, bestaat natuurlijk ook, dat er ergens, wat heeft iemand daar gedacht, gewoon 400 hoekvlaggen ja, klaar liggen. Precies. Waarschijnlijk zit er iemand ook thuis, die denkt: Fuck! En die gaat dan bellen misschien. Van de hoekvlag ligt in de kleedkamer van de gasten onder. Weet je natuurlijk, Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat zijn stressbelevingen of zo, die ongelooflijk ontroerend zijn. Omdat je allemaal mensen bij elkaar hebt die natuurlijk ongelooflijk hun best doen. Om zoiets uh, goed voor elkaar te krijgen. Alleen dat gaat dan, dat hele kleine dingetje gaat dan mis. En vervolgens, uh, dat is ook nog zoiets, dan moet er ook nog altijd iemand met pek en veren uh, door het stadion worden gedragen. We dus willen ook altijd dat er nog iemand dat gedaan heeft. Ja. De, de, deze, heeft, deze piepo heeft daar niet aan gedacht. En die moet dan, moet dan bestraft worden. Maar als jij nou bijvoorbeeld vanuit je werk hè, te maken hebt... je hoeft geen namen te noemen verder, dat vind ik ook niet zo interessant... maar te maken hebt met mensen die, die iets moeten organiseren... die een groot bedrijf hebben bijvoorbeeld. Heb jij dan snel door van, oh mijn god, dit gaat, dit gaat gewoon niet goed... wat deze man wil, want die heeft, dit, die, heeft, die heeft dat talent helemaal niet. Kijk, jij hebt bijvoorbeeld gewoon het talent om, om, om te zeggen... nou, ik kon dat niet. Ja. Maar dat is toch het grote probleem? Heel veel mensen die daar zitten, die kunnen het ook niet, maar die doen alsof. Ja, uh, dat, dat, dat. Ik, je ziet het bij de, bij de financieel directeuren minder. Dat zijn vaak hele goede rekenaars en uh, die hebben uh, minder uh, zeg maar de, de, de, de empathische vermogens nodig om een onderneming te leiden. Mensen, uh, beleggers willen ook graag dat iemand goed op de centen past. Dus een, een, een financieel directeur. Die, die, die, die, die, die, die moet gewoon goed, goed zijn papier op orde hebben, zijn boeken op orde hebben. Maar het is natuurlijk bij een bestuursvoorzitter wordt natuurlijk steeds meer gevraagd. Hè. Dat was vroeger, was, uh, keek men gewoon naar de cijfers naar en de, naar, de, naar de winstmarge die gemaakt wordt. Maar nu moet een, een, een bestuursvoorzitter natuurlijk veel meer kunnen. Die moet, moet kunnen overtuigen, die moet, uh, uh, die moet tegenwoordig uh, bloggen of zo. Uh, die moet altijd uh, in dialoog staan met Die moet heel veel dingen kunnen. En die moet op het moment dat het fout gaat, een crisis kunnen leiden, die moet. Als bijvoorbeeld een onderneming in de voeding zit... en er, zit ergens, uh, er gaat iets mis met een potje babyvoeding of zo... dan moet je dat heel, heel uh, rustig kunnen... Uh, nou ja, de, de, de, de olieramp met BP, hè, met British Petroleum... in de uh, Golf van Mexico was een voorbeeld waarin... Uh, dat allemaal misging terwijl de, uh, de, de bestuursvoorzitter van die onderneming uh, gefotografeerd werd, terwijl hij een zeldtocht maakte twee dagen daarna. Ja, dat was dus een voorbeeld van hoe je dat, dat was niet handig. Hè? Los van het feit of je daar de recht op had, of misschien was het wel toevallig. Of, uh, maar daar ging het dus. Uh, dat, dat was niet, niet handig georganiseerd. Het was niet eens per definitie fout. Wat is nou bijvoorbeeld, hè, als we Ron van Dijk. Onze, onze, onze geboren organisator als, als, als voorbeeld nemen. Goed, hij is twee keer ceremonie geweest, meester geweest bij een bruiloft. Ja. En hij denkt nu: oké, okay, goed, die Olympische Spelen kan ik dan ook al aan. Wat ja. is de grootste fout die hij maakt? Uh, uh, ik denk dat hij de, ja, de grootste fout die hij maakt is dat hij denkt dat datgene wat hij zelf het leukste vindt om te doen, dat hij daar ook goed in is. En dat is natuurlijk niet zo. <laughs> dit, is, dit is, je ziet meteen een ramp. Ja. Dus dat waar die zelf in, van denkt. En dat van. denken we denk ik allemaal wel. Ja. Ja. Dat is dodelijk. Ja. Dat waarvan je denkt dat je er goed in bent. Ja. En waar je dus uiteindelijk niet... Ja, je, hebt, je, hebt natuurlijk ook, je hebt er heel veel uh, toch ook mensen die, die boeken schrijven... maar daar eigenlijk helemaal niet goed in zijn. Maar toch vinden dat ontzettend leuk vinden om te doen. En daar dus een hele leven gaan, gaan proberen om daar uh, goed in te worden. Maar dat gaat natuurlijk nooit lukken. Ja. En ik ben zelf bijvoorbeeld... Nou ja, we hadden het al over dat ik niet kan organiseren... maar ik ben bijvoorbeeld ook een beroerd voetballer. Dus ik, weet je, daar moet ik natuurlijk niet op gaan inzetten. Ron van Dijk denkt dat hij kan organiseren. Ja. En, gaat de, en op het moment dat dus een, een, een, iemand... s'nachts in zijn tuin staat en, en aan hem vraagt... wil jij de Olympische Spelen organiseren... dan voelt hij zich gevleid. Hij voelt zich uh, gewaardeerd. Hij voelt zich uh, ook een beetje opgelaten. En hij heeft ook het idee van ja, dit is mijn kans. En daar zit natuurlijk een heel groot misverstand... We gaan dadelijk uh, uh, het verder hebben over, even over Londen ook, met die enorme schulden. Wat is daar dan precies gebeurd? En dan moet het ook hebben over de vraag: hoe komt het nou dat hoog in welke sector dan ook, of je het nou hebt over de Olympische Spelen, bedrijfsleven, wat dan ook, je zoveel mensen tegenkomt die uiteindelijk hun werk, want dat is een hele mooie naam voor, hun werk eigenlijk helemaal niet kunnen. Maar eerst gaan we naar Treintje Oosterhuis luisteren, die optreedt vanavond. Is dat trouwens tijdens North Sea Jazz. Oostenhuis Oosterhuis treden op tijdens Noordzee Jazz vanavond. En ik praat met Erik-Jan Harmens over zijn roman... De man die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde. Ron van Dijk. Die zich uiteindelijk uh, verliest in de keuze van het broodbeleg. En dat is ook weer symptomatisch voor iets. Maar Erik-Jan, eerst iets anders. <hums> Waar je ook kijkt, in het bedrijfsleven heel hoog... op of heel veel plekken, ook in de organisatie van, van sportevenementen... wat tref je aan... Mensen die in een aantal opzichten gewoon niet capabel zijn. Uh -huh. En dit is geen populistisch uh -huh. kletspraatje. Daar is ook een hele simpele, mooie managementverklaring voor. Ja. Dat heet? Uh, het heet het Peter Principle. Uh, dat is een principe wat uh, dat kent iedereen. Je gaat ergens beginnen met werken en uh, vervolgens klim je hogerop. Dat is bij iedereen. Alles is altijd gericht op groei. Ieder bedrijf is gericht op groei qua winst. Maar ook een carrière gaat altijd omhoog. Anders is het geen carrière. Een loopbaan naar beneden is natuurlijk geen carrière. Uh, dus je komt met de jaren steeds op een hogere positie. Je begint als junior, volgens word je senior, vervolgens word je executive... volgens word je vice dit, vice dat, uh, vice president, weet ik veel. En op een gegeven moment kom je op een niveau, vroeg of laat... waarop je uh, het niveau eigenlijk niet meer aan kan. Nou, dat is het niveau waarop je blijft zitten. Ja, dat is de ballon die onder het plafond blijft, ja, hè, blijft Dus stel blijft, dat je voetballer stuiteren. bent en je doet het aardig bij een amateurclub. Dan ga je bij Volendam spelen, gaat dat ook nog prima. En op een gegeven moment kom je bij Feyenoord of bij Ajax of PSV. En blijkt dat je dat net niet aan kan. Weet je ik bedoel, in voetbal kom je dan op de reservebank terecht. Maar in het bedrijfsleven blijf je dan in principe zitten waar je zit. Tenzij je echt je blameert. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Want wat bijna iedereen die ik ken doet, is je dan verschuilen zeker bij grote ondernemingen kan je, je natuurlijk verstoppen. Je kan je he, niet onder je bureau, maar je kan natuurlijk omdat je met collega's in een, je zit in een workforce, he, je zit in een groep werken. En als je een beetje goed opereert, kan je dat nog verdacht lang uh, volhouden. He, dat, dat, dat, dat is het hele evident. En dat betekent dus dat je in uh, de, de consequentie daarvan is hoe hoger je eigenlijk in een organisatie komt, hoe incapabeler. Ja, maar hoe lossen we dat dan op? Wie moet je dan hebben? De mensen daar weer onder, net onder waarschijnlijk. Nou, ik denk dat, dat uh, ja, de, de mensen da net daar onder, maar ja, als die groeien, dan komen ze ook weer op een ja. positie. Uh, nee, kijk, wat, wat mooi zou zijn, is dat we een soort uh, kwetsbaarheid gaan creëren binnen, dat, binnen de zakelijke wereld, maar zeker ook in de non-profit sector, hè, bij de overheid, waarin mensen wat opener zouden kunnen toegeven ook dat ze uh, best wel een aantal dingen kunnen, maar ook een aantal dingen gewoon niet kunnen. Ja. Zoals een, uh, kijk, als een financieel directeur uh, slecht is in communiceren met beleggers, dan kun je op zich wel oplossen als de beleggers maar weten dat hij zijn zaak op, of zij zijn zaak op orde heeft. Hè. Bedoel, dan denkt iedereen, nou, het is een beetje rare quibus of zo, of een andere soort persoon. Maar hij is zo professioneel, zo goed, daar willen we wel zaken mee doen. Um, en het, het probleem is dat, uh, bijvoorbeeld, kijk, ik zelf kan bijvoorbeeld gewoon gedichten voorlezen... vind ik geen enkel probleem. Maar een presentatie houden in de zakelijke wereld vind ik heel moeilijk. Want dan moet ik een, heb ik een soort rare rolverandering die optreedt. En dan ga ik dus heel erg hakkelen, stotteren, ik krijg een rode kop, ik ga zweten. Dat slaat dus nergens op. Dat moet je dus ook niet doen. Dat moet ik dus niet doen. Dus ik, ik kan wel, bijvoorbeeld wel uh, dagvoorzitter zijn en gewoon met mensen spreken. Want dat vind ik ook leuk. Maar ik moet niet zeg maar, met een PowerPoint-presentatie en allemaal bullets af gaan lopen... Uh, en een speech ook gaan, voort gaan houden die, die, die anderen bedacht hebben dat ik dat zo ongeveer moet doen. Snap je? Dus je moet eigenlijk toegeven: van dat kan ik allemaal niet. En dat is soms een heel groot deel. Dus dat is best eng. Van dat, dat zeven achter kan ik geen, geen fluit van. Maar dit ene achter kan ik best wel goed. Hoera. Ja, en kijk, is dan bijvoorbeeld. Het lijkt allemaal bigger dan live. Wat er gebeurde in, in jouw boek, hè? Onze Ron van Dijk die die spelen gaat organiseren die, die, die verliest zich bijvoorbeeld in de keuze van het van het broodbeleg. Maar dat is dat is dat lijkt dat, dat, lijkt heel, dat is natuurlijk heel satirisch, maar het staat ook voor iets. Ja, kijk, hij, heeft, hij is. Er staat ook letterlijk, Ron van Dijk is niet gek. Hè? Dus Ron van Dijk heeft doordat hij achterstanden heeft. Immers, er is nog anderhalf jaar of hè, te gaan tot de spelen, er is nog geen paal de grond ingeslagen. Dus hij heeft zelf ook wat door. Want ik loop echt wel behoorlijk achter ja. qua, qua planning. En wat hij dan denkt: is als ik nou één klein facet van de organisatie van die spelen wel voor, voor elkaar krijg. Dan gaat de rest misschien wel mee in die motion. In dat momentum, zoals hij het noemt. Hè. Dus hij denkt. Hij heeft één uh, atletiekbaan. Uh, die, waar hij een stuk van aanlegt. en waar hij ook een grote uh, zwarte man heeft uh, uit Kenia. die daar uh, die, die, de dempbestendigheid de van die baan test. Zeg maar. Dus dat is, dat is echt. En hij denkt: uh, van als ik de broodjes op haar heb. Dan heb ik in ieder geval... Dat, dat, dat is concreet. Dus, dus, uh, en, en samen met zijn assistent... heeft hij ook, uh, besluit hij ook dat ze dan geen verse broodjes doen. Want die bederven zo. Nee, ze doen afbakbroodjes. En dan moeten ze dus ovens overal neerzetten... Uh, voor die afbakbroodjes. Maar dan heb je natuurlijk weer het probleem. Je hebt atleten, die willen weer halal. En atleten die willen weer kosher. En zo. Dus het is nog een heel... Dat, alleen dat kleine deel van de spelen is al een hele tour om te organiseren. Maar dus die filosofie zit er wel achter. Een klein deel en dan komt de rest mee. Ja. Maar daar verliest hij zich dan daar verliest hij zich in. volledig in. En zie je dat vaak gebeuren? Dat, iemand, dat mensen zeggen, inderdaad, daar totaal in verliezen. En dan denken, ja? Ja, ja natuurlijk. Ja. Ja. Ja, dus, va vaak probeer je het kleinste, het minst betekende... het meest onbetekenende, probeer je dan, heb je dan voor elkaar. Nu is het grappig, hè? want ik had, dit, ik had je roman gelezen. En dan lees ik in de krant dat, dat, dat, dat er dus bij de komende Olympische Spelen enorme Schulden zijn er al. En er staat bijvoorbeeld stond bijvoorbeeld in de krant dat het ook komt... omdat ze de particuliere investeringen helemaal fout hebben, hebben ingecalculeerd. Is dat een fout? Nee, dat is... Dat is, dat is dat geen is, fout? Dat denk ik niet, nee. Ik denk dat, dat, uh, de, de, ik denk dat het, uh, het feit dat dit zo in de krant staat... dat dat een gevolg is van uh, een enorme drang tot transparantie. Hè? Zeker in Engeland, waar je nu uh, de... de, de de, de, de City hebt, het financiële hart van ja. Londen... Waar, waar nu banken beschuldigd worden... dat ze met, met interest rates zou zijn, met rente zou zijn gemanipuleerd. en derde. Dat speelt op dit moment. Dus de, de roep om transparantie is groter dan ooit tevoren. Dus cijfers moeten op tafel. Maar het hele punt is dat bij het inschatten... van hoeveel particuliere investeringen er zouden komen... dat weet natuurlijk niemand van tevoren. Niemand heeft daar een idee van. Dus wat er gebeurt is dat er gewoon een slag in de lucht wordt gedaan. En dat gebeurt overal. Kijk, een onderneming, een kliniek... dat, is, dat is grappig. Ja. Er wordt dus gezegd: oh, er zijn enorme, enorme schulden. Want, maar je zegt dat kun je helemaal niet voorspellen. Ja, maar onderne ieder, iedere onderneming werkt met targets. He, targets: targets. Dus Engels: targets, doelen, he, omzetdoelen. Ja. Dus je zegt: ik ga volgend jaar 10% meer omzetten. Niemand weet wat dat gebeurt, natuurlijk. Je kan wel een beetje spelen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen: van, Nou, ik zet nu wat geld opzij. En dat laat ik dan over een half jaar laat ik dat weer vrijvallen. Bijvoorbeeld. En zo kan je zorgen dat je bijvoorbeeld bepaalde doelen haalt. Maar dan haal je ze natuurlijk eigenlijk niet. En daarmee is het eigenlijk allemaal niet waar. Maar tegelijkertijd ook, ja, snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. Kijk, je, je weet niet hoeveel je gaat omzetten... maar je kan door allerlei dingen een beetje te sturen... toch wel op die 10% uitkomen. Maar het belangrijkste is nog wel dat als je zegt... ik ga volgend jaar 10% meer omzetten en je haalt 30... Dan moet je zorgen, dan heb je een probleem. Want <laughs> dan haal je het jaar daarop nooit meer. Nee. Dus dan moet je zorgen dat je nu hè, wat een deel van die omzet wat, wat afroomt... of wat, wat, wat, wat minder maakt, zodat je die dan later weer kunt... Nou ja, dat is toch prachtig? Maar als je nou even nadenkt over die Olympische Spelen... Hè? Zouden daar nou een paar mensen zijn die, die een soort totaaloverzicht hebben... En dan bedoel ik niet, natuurlijk niet de details, dat kan niet. Maar zijn er mensen met een soort totaaloverzicht? En wat voor mensen zijn dat dan? Of zijn die er niet? Ja, die, die, die, die, die, die, het werkt... Zover ik heb kunnen overzien, werkt het eigenlijk net als bij een ministerie. He, dus de minister is eigenlijk de chief marketing officer. He, dus de hoofdmarketing, die, ja. moet, die moet praten en uitdragen en verantwoordelijkheid nemen. Iemand moet verantwoordelijkheid nemen. Maar daaronder zitten de, he, zoals bij in de politiek, heb je de, de PG's en de SG's. En dan heb je allemaal he, de secretaris-generaal. Dat zijn de mensen die het hele overzicht hebben. En, die, en dat hebben je bij het IOC ook. Ik weet nu de naam even niet meer, maar je hebt daar in Lausanne mensen zitten die het hele plaatje... Hebben. En die zijn ook, als het goed is, vrijgesteld van taken. Zodat ze gewoon uh, verrassingsbezoeken kunnen afleggen bijvoorbeeld. En uh, kunnen kijken of, uh, of faciliteiten wel op orde zijn en dergelijke. Natuurlijk gebeurt dat, ja. En wat, wat is zo'n verrassingsbezoek? Dan gaan ze dan kijken naar of, of, of die vlaggetjes inderdaad gewoon daar ergens in de hoek... Nee. nee. Nou, ik weet bijvoorbeeld dat... Kijk, de, de grootste organisator van Nederland is Joop van den Ende. En Joop van den Ende, die, dat is iemand die, die heeft geen enkele functie bij zijn, bij zijn, bij zijn theaterproducties. Die doet niks. Maar die doet, wat, wat hij doet is rondlopen en kijken of de wc's schoon zijn. Snap je? Dus dat, dat is dat, belangrijk. Dat is belangrijk, natuurlijk. Ja, dus het, dat, dat, daar kun je al aan kijken. Je moet zo'n soort man hebben die ja. is eigenlijk gewoon niks doet. Die dus gewoon, ja. gewoon alleen maar kijkt. En, die kijkt dat... of, uh, of de pinders bijgevuld zijn. En die, weet je, dus dat, die let op de... Op de... De, de schijnbaar kleinste dingen die ongelooflijk belangrijk zijn voor ja. En die kan ook, op het moment dat er brand uitbreekt. Of zo, dan staat hij waarschijnlijk, neem ik aan, voorraad om dan een beslissing te nemen. Maar in principe, als alles goed gaat. is hij ook van de ene degene die kijkt of de, de wc schoon is. Ja, dus hoe meer mensen je als een kip zonder kop ziet rondrennen. Ja, dat was ik bijvoorbeeld. Dus ik liep altijd bij die theatervoorstelling waar we het voor de ja. muziek over hadden. Dan liep ik als een kip zonder kop rond om, om nog snel ergens... Hè. En een, uh, oh ja, er was een vuurkorf en dan moest ik snel nog wat steenkool ingooien... en dat weer in de fik proberen te krijgen. Dat was ik. Nee, dan doe je het dus niet goed. Ik wil je bedanken voor dit uh, gesprek, Erik Jan. En ik sprak met Erik Jan Harmens over zijn boek, zijn roman... De man die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde. En het is eigenlijk een, een heel leerzaam boek. Het is misschien wel het leukste marketingboek dat ik sinds heel lang heb, uh, heb gelezen. En dan is het nog een roman ook. Dit was uh, de Boekenzomer. Volgende week ben ik er weer. En dan praat ik van half acht tot acht uur. Ook op zaterdagavond met Eva Postuma de Boer.